Lokt jong en oud, diep in de schacht. Daar zal voor hem geen zon meer schijnen. Want in de mijn regeert de nacht.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 Van onze menen, nog jong en oud die in de schaduw. Daar zal voor hen geen zon meer schijnen, want in de men regeert de nacht.